Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij aardbevingen van 6,7. Vandaag waren een aantal flinke naschokken... en een tweede beving met een kracht van 4,9. De regering heeft een noodtoestand uitgeroepen. In het getroffen gebied zijn veel gebouwen beschadigd. Ook is op veel plaatsen de stroom uitgevallen... en zijn er problemen met de watertoevoer. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn heftige botsingen geweest... tussen veiligheidstroepen... en duizenden aanhangers van een Sjiitische geestelijke...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 Het lukte tientallen vrijwilligers om de nog levende dieren los te krijgen bij vloed. En de nieuwe groep is voorlopig op zichzelf aangewezen. Het is nu nacht en het strand is dicht voor bezoekers. Nederland heeft de stand in de Fed Cup tegen Wit-Rusland gelijk getrokken. Door de overwinning van Kiki Bertens staat het nu 1-1 in de kwartfinales. Eerder verloor Michaele Krajicek nog de eerste wedstrijd. Morgen komen de twee Nederlandse tennisters weer in actie. En op de weken afstanden in Zuid-Korea heeft Sven Kramer de 10 kilometer gewonnen. Hij reed een persoonlijk record van 12 minuten, 38 seconden en 89 honderdste. Jorrit Bergsma pakte zilver. Eerder vandaag won Kjeld Nuis goud op de 1000 meter. Kai pakte brons. Bij de dames won Jorien Termors brons. Het weer nog. In het westen valt nog wat sneeuw. Verder is het vaak droog en iets boven nul.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 van het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag bij CfM. Een winter Zandvoort, het is een beetje buiten en een beetje koud en zo. Dus gewoon lekker binnen bij de radio blijven. En luisteren naar het derde en laatste uur van dit programma. Die begonnen wij trouwens met de single van Seal. Dat was het mooie crazy. Nou, wat gaan we in het derde uur allemaal doen, Albert-Jan? Uiteraard, rond de klok van kwart over vier is de tijd voor Pitts Report. Er is nieuws uit de wereld van de Formule 1...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 www.zfm-live.nl kan je meekijken in het derde laatste van Zodgort op zaterdag en daarna entertainment voor jou met Fred Hey. Ik voel je Albert Jan dat het uh, verspreiden van die fouten niet strafbaar is. Ja, dan krijg je een soort zeg maar. Joor de Pieter Frampton en uh, de live versie van Show Me the Way. CFM Race Radio, Pit <laughs> Report. Het is uh, 16 over 4, tijd voor het uh, Formule 1. Wat ondanks de witte sport gebeurt er wel een ander. Allereerst, de bolide van Mercedes voor het komende seizoen in de Formule 1 ziet er spectaculair uit.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 Deze groep geen eendagsvlieg uh, gaat worden, hè? maar dat ze gewoon lekker nog veel meer hits gaan maken. Waaronder uh, deze single Mind May Up. Je hoorde de single van de Cooking on Tree Burners. Nou, juist ja, dat wordt Formule 1 nieuws. Maar ook in Zandvoort, mocht je het nog niet weten, hebben wij een circuit. En daar gebeurt heel veel, albert uh, Circuitpark Zandvoort biedt topjaar 2017 met volop spektakel. De circuitpark Zandvoort presenteerde afgelopen dinsdag vol trots een, een jaarprogramma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 en dat kan ook korter, www.cpz.nl. Ja. Kom je op dezelfde website? En hier is teaching. Is het lang geleden, is het lang geleden, daar is mijn huidje riet met zingen. Dat hij een beetje op tijd komt, want hij is natuurlijk op de Brommert, hè? Oh, komt hij van ver weg? hier staan hier naartoe naar Sandsvoorts. En het is glap buiten, dus pas op Fred, hè, want je moet wel heel aankomen in de studio.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 Heurwif verblijft in het dierentuig Kermland Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemaland.nl. Want ook Herbie verdient een thuis. Dus ga snel naar het uh, met dieren Thuis aan uh, Keesomstraat, nummer 5. Voor alle leuke dieren die daar zitten te wachten op een baasje. Zo, ook het dier van de week Herbie. Jawel, ze dadelijk om kwart voor vijf krijg je hem. Het Valentijnsgedicht. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst onder meer deze single. De, de single van Bruno Mars en Treasure. Jawel, het is weer tijd voor een berichtje. Zo dus vlak voor het gedicht van de dag wordt wel spannend trouwens. Ja, we gaan de spanning een beetje opvoeren. Ja, zeker. Nog, hè. nog, ja, nog zeker. een dikke vijf minuten te gaan. O, oh, Maar goed, allereerst het volgende nog even. Vorige week melden we u al dat uh, Ted Sonnier volgende jaar de trainer zal worden van het SV Zand voor het eerste elftal. Charnier is nu nog assistent van Laurens ten Heuvel... die in goede samenspraak met het bestuur geen nieuw contract krijgt. Ex-militair Ted Sonnier, 46 jaar oud...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 De nieuwe trainer komt eraan. Zodanig het gedicht van de dag, meneer Sluis van t -set.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 want jij, jij bent voor mij de wereld waarin ik leven kan. Ja, Aubijsjan, aankomende dinsdag is het zover hè, Valentijnsdag.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 Ja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 Dat wordt heel gezellig, zodat na vijf uur. Music is a world within itself. With a language we all understand. With an equal opera, too naughty. Or artists sing, dance, and clap their hands. But well, just because a record has a groove, don't make it in the group But you can tell right away that day when the people start to move. slash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 En die heet Laat. Nee, niet laat. Alleen voor jou. Alleen voor Alleen jou. Alleen voor jou. Ja, Ik vond die een gedicht, de gedicht uit de de natuurlijk al ja. meerdere. Alleen voor Alleen jou. jou. Ja. Het gedicht van de dag al, al He, wij gaan luisteren. Ja, nee, ja, veel plezier. Uh, ja, dat gaat zeker lukken. En natuurlijk gaan we ook nog eentje bellen. Dat is Hans Kai. Hans Kai? Ja, die gaan we bellen in het tweede weer van het programma van Entertainers View.